Goedenavond, ik ben Iris Schut. Er werd veel van ze verwacht op de ploegenachtervolging op de Spelen in Milaan. Maar de vrouwen, die regerend wereldkampioen zijn, moesten genoegen nemen met zilver. Daar zijn ze zelf trouwens niet minder blij mee. Je hoort Joy Beunen. Ik ben super trots op mijn eerste Olympische medaille. En het is gewoon zilver. En daar moet ik hartstikke trots op zijn. En wij alle drie. We hebben alles gegeven. We konden niet harder. Dit is het hoogst haalbare. En... Uh... Dat gaan we gewoon lekker vieren. Ja, dat doen ze vanavond in het Team NL-huis. Voor Joy Beunen blijft het bij deze ene medaille. De andere twee dames rijden nog de 1500 meter vrijdag. Minder geluk voor de mannen op de ploegenachtervolging. Zij grepen naast het brons. Nederland heeft nu 13 medailles en staat vierde. D66 respecteert het vertrek van Kamerlid Nathalie van Berkel... en bedankt haar voor al het werk dat ze gedaan heeft. Gisteren zag ze al af van haar post als staatssecretaris... naar gesjoemel met haar cv... En vandaag vertrok ze dus uit de Tweede Kamer. Rob Jetten moet nu op zoek naar iemand anders. Ja, er wordt hard aan gewerkt door D66... om een nieuwe voordracht te doen voor de staatssecretaris van Financiën. En ik hoop dat dat ook nog deze week volledig is afgerond. Zodat volgende week maandag ook de voltallige ploeg kan, kan starten. Ja, maandag wil hij met zijn ploeg op het bordes staan bij de koning. Er gaan in Nederland meer mensen dood door drugs dan tien jaar geleden. Het aantal is drie keer zo groot geworden. Het staat in de drukmonitor van het CBS. Het komt vooral door... de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 Krijg je nog het weer vanavond en vannacht grotendeels droog. En temperaturen rond het vriespunt. Morgen droog, regelmatig zon. In het noorden blijft het rond het vriespunt. In het zuiden wordt het een graad of zes. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. verkeer krijg je van Jelten Er staan 18 files. langs langste nu op de A2 tussen Maarsen en Den Bosch. Daar staat op de parallelbaan voor Nieuwegein-Zuid 38 minuten. A58 eindhoven Tilburg Een ongeluk tussen Best en Moergestel. Daar staat drie kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht zijn problemen tussen Horst Noord en Horst, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is dicht en er staat een file van 18 minuten. Flitsers op de A1, Hengelo-Deventer bij 108.5... en de A2 Utrecht en Bos bij 71.2.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 zomervakantie die gaat eruit binnen nu en 20 minuten. Dus let op, In december. Radio 538. De 538, Martin Gerrits en Matt. De 538, zomerweken. We gaan je op vakantie sturen. En daarvoor dachten we, nou, laten we dan deze verschrikkelijke week kiezen. Want het is uh, ah, ja, ja. echt het is, het is, ja, afgrijzelijk weer, is het. Onguur. Onguur. Ach. Ja, nee, het is, uh, het is afgrijzelijk, maar wij gaan je sturen naar... Ibiza, Creta, Spanje, Rodos, Mallorca, Bulgarije. Wat staat er nog meer dan? De hey, joker. De joker heb je? Dat, uh, dat mag je zelf kiezen. Maar, ik, mis, ik mis er nog één ook. Oh, Portugal. Ja. Italië ook nog. Nou ja, ja het is geweldig. Er zijn, Allemaal. Zeg maar, ja, keuzes te over. Uh, het werkt als volgt. Wij laten een liedje horen, maar er is een woord. Weggeplonst. Er neemt net even iemand een, een bommetje. Ja, en de vraag is, welk woord hebben we weggeplonst? Uh, bel eventjes 0909-30538 als je mee wil spelen. En uh, ja, dat, uh, dan ga je op vakantie. Ja, het is dus bellen, niet appen. Nee, precies. Gewoon oh, echt, je nee, moet nee. even bellen. Je moet echt eventjes bellen. Dus pak je telefoon 0909-30538 als je weet... Ja, op welk woord er hier een bommetje wordt genomen. Quick time, quick time, girl. Oh, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik, weet het. Ja, ik weet het, hoor. Hij nice is te doen. Hij nice is te doen. Hij is goed te doen. 0909-30538. Bel nu en ga op vakantie.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 Het was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, rustig ademhalen. Oh, lijkt op het als altijd. Waar het regent, en het regent, zonne-stralen. Op een bankje in het dak kwam het besluit: noem het Knijpen tussenuit, nu een week geleden. En hier staat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was. En al wist hij die weer. 38, zorg dat je luistert en zorg dat je meespeelt. Want we hebben een spelletje bedacht. waarin een, uh, een woord is weggeplonst uit een zomerhit. Uh, dat is wat je moet doen: je moet eventjes raden wat dat woord is. Uh, dan ben je met de studio 0909 En we gaan even naar de telefoon, want daar is. Leroy. Ja, goeiedag. Hallo jongen, hoe is het? Hey. Ja, goed, ik sta te trillen. Ik vind het echt bizar. Nou, oh, maar, maar, maar hoezo? zo, ben je al zo lang niet op vakantie geweest? Nee, nee dat valt wel mee. Oh. maar gewoon dat ik het doorkom. Ik vind het echt ja, super bijzonder. Ik, ben echt, ik sta echt te trillen gewoon. Nou ja, Wij wow. vinden het, vind het ook heel bijzonder dat we jou aan de telefoon hebben. Um, ik hoop dat je nog een beetje kracht hebt om het goede antwoord te geven. Zullen we nog even luisteren naar de opgave? Hier is dus een woord weggeplonst. You, quick time, quick time Vertel. Ja, ik denk dat het woord heartbeat is. Heartbeat, denk jij? Ja, je, ja. Hoort, je hoort het maar wel in. Happy Day in a, I, yeah. Ja. Luisteren? Even, even luisteren. Ja. Oh Jelte. en wordt meteen aan dat rad gedraaid door Jelte. want de oh, vraag is, Leroy, waar ga je naartoe oh. waar ga je naartoe jongen zo, zo, zo, zo, zo. Oh, oh, oh, oh, oh oh oh oh oh oh oh oh wat is het geworden wat gaat het worden wat gaat het worden Oh ja Oh ja oh hij gaat heen en weer Leroy, je gaat naar Rodos Geweldig oh, Dat is waanzinnig Oh Och oh, wat ben ik jaloers ook wat is dat fijn zeg Kijk, ja, ik kan het niet geloven. <laughs> Gefeliciteerd jongen, een zomervakantie met rode's is voor jou. Nou ja, helemaal top. ik ga er van genieten. I gotta find my way back. Max summer paradise. Sun was in the blend. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds. Away from you.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 Het is zometeen gewoon weer kwart voor zeven. Ja, nee, nee. ik zie al de hele tijd kijken op die klok. Ja. Het kan jou niet snel genoeg nee, kwart maar, voor zeven zijn. Het, het zou maar net zo'n dag zijn dat we dan geen kwart voor zeven hebben. Maar we hebben het gewoon <lacht> uh, erbij. En daarom zometeen een scheve om kwart voor zeven. Ja. Heb je ooit uh, ja, de ervaring gehad met vreemdgaan? Heb je iemand betrapt? Uh, of ben je het zelf betrapt? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uh, drop even het woord scheven in de acht app Of het woord betrapt. Want we willen graag met je in contact komen. Ja, want ik mag jij je verhaal vertellen over wat er precies gebeurd is. Dus ik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 Spanje. Skip je winterdip. Met de 538 Zomerweken. Alle info op 538.nl. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto...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 half zeven vijf, met het weerbericht. Vanavond en vannacht grotendeels droog, temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen ook droog, regelmatig zon en een graad op zes. Kantverkeer het verkeer van Jelten. Er staan nog vier files en de langste nu op de A2 Amsterdam De staat voor Maarse vijf minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam voor Rijswijk 12. en op de A58 Eindhoven Tilburg tussen Oorschot en Moergestel door een ongeluk daar 32 minuten. Flitsers op de A1 hingen Deventer bij 108.5 de A2 Utrecht en Bos bij 71.2 de A12 Arnhem Ede bij 124.2 en de A73 Venrijd Nijmegen bij 84.0 het is de 538-middagshow en het nieuws krijg je van Iris Schut. Goedenavond, we beginnen met de Olympische Spelen. De schaters hebben namelijk zilver gepakt op de ploegenachtervolging. Het is de eerste en enige Olympische medaille voor Joy Beunen. De andere twee dames hebben nog kans op de massastart. En op de 1500 meter, die is vrijdag. De mannen kwamen niet op het podium. Die grepen net naast het brons op de ploegenachtervolging. Marcel Bosker werd niet opgesteld door de bronscoach. Maar het verhaal dat hij boos uit het stadion weg zou zijn gegaan... is niet helemaal waar. Ja, hij was even pissig, maar hij wilde even heen en weer om uh, tot zichzelf te komen en zichzelf op te frissen. Vervolgens stond hij in de file en dus was hij te laat om op tijd te zijn bij de finale Ja, ja maar zo klinken mijn verhalen ook als ik te laat ben. Ja, Goh. nou goed. Dat er veel meer drugsdoden vallen dan tien jaar geleden komt vooral door verslavende pijnstillers. Deze sterfgevallen zijn vaak een opzettelijke overdose, zegt het Trimbos Instituut. Uh, en ook allerlei nieuwe chemische drugs maken slachtoffers. Vanavond begint voor veel moslims in ons land de ramadan. Dat betekent dat veel van hen vanavond nog uitgebreid gaan eten met vrienden en familie. Want het vaste gaat beginnen vanaf zonsopkomst morgenochtend. Dan is er ook voetbal. NEC kan namelijk in de Eredivisie de derde plaats overnemen van Ajax. Ze spelen straks het restant van de gestaakte uitwedstrijd tegen Sparta. Dat was eigenlijk zondag, maar vanwege die hevige sneeuwval werd dat uh, toen stopgezet. En zaterdag speelt NEC dan tegen Ajax. Danielle van der Donk gaat toch langer door als international. Ze hint er langer tijd op dat ze zou gaan stoppen bij de Oranje Leeuwinnen. Maar na een gesprek met de bronscoach heeft ze besloten nog even door te gaan. Als eerste op programma de WK kwalificatiewedstrijden voor het WK volgend jaar in Brazilië. En die worden begin maart gespeeld. Een groep Noorse theatermakers die ziet wel geld in de zaak rond de zoon van kroonprinses Mette Marit. Marius staat niet Terecht voor meer dan 30 strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. En die groep theatermakers die werkt nu aan een opvoering daarover... en wil het dan in juni in première laten gaan. Leuk theaterstuk. Ja, nou, het wordt verteld vanuit het oogpunt van de lijfwacht van de koning op het paleis. Daar is natuurlijk ook van alles gebeurd. Het is volgens de makers fictie, geïnspireerd op echte gebeurtenissen zoals de Crown. Weet je wel, over ja, de koninklijke ja. familie. Maar het is niet dat dat even moet verjaren of zo. Nee, het dat is blijkbaar niet. Gaan, nee, nee. nee. Okay. En één op de zes Nederlanders onder de vijftig jaar denkt dat ze miljonair gaan worden. Dat blijkt uit onderzoek van een handelsplatform. Onder mannen denkt zelfs een kwart dat een toekomst met zwemmen in het geld op ze wacht. Maar goed, als het niet gebeurt, dan zijn ze ook de broers er niet, hoor. Meer dan de helft van de Nederlandse mannen... die staat open voor een toekomst als huisman... mits hun partner genoeg verdient. Opvallend genoeg zijn vrouwen minder vaak bereid... om thuis te blijven met en voor de kinderen. Hmm. Kijk, ik, ik leef zeg maar met het idee dat het, uh, dat het zeg maar wel makkelijk zou moeten kunnen. Ik bedoel, idee, ja, als in, je, je ziet het toch zo vaak dat mensen met een, het meest simpele idee ineens super, oh, super, oh, super Ja, maar ja, oh, ja, ja, ja. Dat is dan het probleem. Ja. Dat heb ik dan bijvoorbeeld niet. Dat idee heb je nee. niet. Nee. Nee. nee, het voelt heel erg alsof het voor het oprapen ligt, maar dat ja. ik niet kan bukken. Ja, maar het is maar. Dat is het vaak. idee wat ik heb. Ja. Het is zo'n quote, staat staat volgens mij echt voor een groot deel vol met gasten. die Ik begon een vuilnisbelt. Ja. En die was vol, Dan heb ik nog een vuilnisbelt ja. begonnen. Ja, maar ik doe het Of van die franchise-ondernemer, die gaan ook goed. Je moet vooral ook een hoop geluk hebben, natuurlijk. Nou, dat is maar gewoon vallen opstaan. ballen hebben Ja, dat is het. Buiten de gebaande paden. Niet voor een 5, 3, Ja, maar leven jullie in de veronderstelling dat het wel eens zou kunnen, dat het kan? Ja hoor, elke keer als ik kras, denk ik, any moment now. Oké. 5, 3, de 538-middagshow. Iris, dank je wel. Graag gedaan. Het is de middagshow met Years and Years. Radio 538.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 Me is you. thing I love about me is you The thing I love about me is you Radio 538. En dus de hoogste tijd voor betrapt op een scheve. Zeker. Um, ben je ooit betrapt op een, een scheve schaats? Of uh, heb je iemand betrapt? Dan zijn we op zoek naar jou. Stuur van het woord scheve of betrapt in de 538-app. Dan neemt onze redactie contact met je op. En dat kan allemaal anoniem. Dat kan gewoon. Zeker. Um, het, is, uh, het is vakantie. Dus uh, nou ja, goed, ik dacht, misschien is het leuk als we eventjes, uh, nou, gewoon even terug gaan blikken... op alles, al het mooie wat jullie ja, al die, gehad die, hebben. Die, die parels, want ja. we hebben er een flink aantal nou, prachtige verhalen. Ja, ja prachtig schrijnend... Uh, alles emotioneel, heftig, heftig en ook grappig. Alles zit erbij. En uh, ik wil even terug naar die van Laura. Um, ja, waar moet ik beginnen? Ik, uh, ik had een relatie. Een, uh, een prille relatie. En uh, ik was nog jong. Hij was iets ouder dan ik. Uh, ik woonde nog thuis en hij woonde op zichzelf. Dat is natuurlijk allemaal heel interessant op dat moment hè, in je leven. En uh, nou, ik besloot bij hem uh, te overnachten... Niet vermoeden, zeker leuk in zijn huis, gezellig en uh, nou ja, wij, wij vallen in slaap. En uh, ik word in de ochtend, uh, word ik een beetje half slaapdronken wakker. Ik was gewoon nuchter, hè? maar ik word gewoon een beetje slaapdronken wakker. En ik hoorde een deur opengaan, maar ik denk dat dat zal ik vast dromen. En een paar seconden later voel ik dat er aan mijn haar getrokken wordt... En voel ik een vuist steeds, um, ja, voelwaarder op mijn gezicht terechtkomen. Dus ik word wakker en daar staat zijn andere vriendin oh. aan het. Oh, god. Ja, hij had van twee walletjes, wat we allebei niet wisten. En, en was je ook bij haar thuis dan, of niet? Of Zij woonde daar uh, niet. Nee, nee. het was zijn eigen huis. Zij ja. had wel de sleutel. Hun hadden echt al een lange relatie. En hij had mij erbij genomen. Dus zij komt niet vermoedend ah. thuis. Of nou ja, komt gewoon langs. Omdat ze denkt, ja, ik ga even gewoon langs mijn vent. En ik doe de deur open. En ze ziet iemand in bed liggen. Ah. Mega en... shock voor haar natuurlijk. Ja, ja. Ja, hoe lang hadden jullie met elkaar? Ja, echt net. Denk ik denk een paar weken, drie, vier weken misschien. En hoe heeft hij dit uitgelegd? Ehm... Um... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel goed weet... hoe hij het aan haar heeft uitgelegd. Tegen mij had hij gezegd van... ja, ik was het van plan het uit te maken, hoor, binnenkort. Wat lag hij nog na jou terwijl jij uh, wakker ja, werd gestompt? Hij, ja, hij lag ook te slapen. Ja, en Hij werd wakker van ja, mijn geschreeuw. Want ik schreeuwde, laat me los, laat me los. Ja, dat was een hele rare ervaring. En wat zei hij toen? Uh, nou, hij zei ten eerste dat, hij, dat zij mij even met rust moest laten... want in principe oh. kon ik er ook niks aan doen... Eigenlijk waren wij twee het slachtoffer, de dames. Um, en toen is hij met haar gaan bekvechten. En ben ik ja, een beetje geslopen naar de woonkamer. Ja. En ben ik daar gaan zitten. Maar ja, mijn kleding en alles lag gewoon in de slaapkamer dus Ik ben gewoon in die woonkamer gaan zitten wachten op de bank. Totdat het voorbij was. En hoe lang duurde dat? Volgens, het voelde als een eeuwigheid. Maar volgens mij ging het heel snel. En toen zag ik haar de voordeur uitkomen. Uitlopen. En daarna heb ik er nooit meer wat van vernomen. Ik weet dat hij toen aan mij vroeg wat hij moest doen. En toen zei ik, ja, ga maar naar haar. Ik zeg, ik ga naar huis. Fix het maar met haar. Maar ik ben weg. En heb je elkaar ooit nog gesproken? Ja, ja wij waren collega's. Oh, we, zag <laughs> ja, ja, we zagen elkaar nog elke dag. Ja, we zagen elkaar nog elke dag. Op een gegeven moment gingen we er maar luchtig mee om. Ja. Maar is hij bij haar gebleven? Um, Nee, nee, hij wilde eigenlijk bij een van de twee blijven. Dus ja, het, het ging volgens mij, wat ik heb begrepen, ging het hem door erom ja, wie wel wilde blijven. Ja, precies. Dus als zij nou was gebleven wie of wil. ik, dan maakt hem volgens mij niet uit. <laughs> wat een verhaal, Laura. Heel erg bedankt voor het vertellen. Yes. Watching you walk away. So sad to see you go.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 you should see is gonna fall 538 Maalsmith en Nylehorn deze week de favorite Drive safe heet hij. Um, ik vertelde gisteren over de ontmoeting van mijn kat en de hond van mijn ouders. Die moest ergens gaan plaatsvinden. Ja? Ik ga daar morgen even op terugkomen. Oké. Okay. Heb jullie tips te harten genomen? Morgen daarover. is het weer. inmiddels gebeurd? Laat je handen zien of je helemaal veel krassen hebt. Wat zeg je nee, het valt mee. Ja, het valt mee. Mijn uh, handen wel. Maar goed, morgen meer daarover. Ah. Ik wil heel even, ja, want we hebben echt niet lang meer. We Moeten het stokje overgeven aan Martijn zometeen. Maar uh, de beelden van afgelopen vrijdag van het optreden van Jelte. Thundergoat in uh, Kilengat. Eigenlijk de clip is er. Weet ja. je wel? Het is gewoon de, de movie. Ja, is precies. Nu. En ja. wat ik leuk vind is dat je eigenlijk, je ziet de hele route van jou naar het podium toe. Uh, en, en ik leef echt even met je mee. Hij ik voel kleed zich ook een... om. Je ziet ja. hem helemaal in character komen. Het is geweldig. Had jij ja, maar... maar... dingen op je rider staan eigenlijk? Uh... Die lijst met dingen die je dan wenst als artiest? Koud pils en een worstenbrooik. En die kreeg je? Ja, absoluut. Hoppa, absoluut. Lekker. Maar die was wel in een andere keet. Ja. En ik moest een beetje heen en weer lopen. Ja, het was gewoon allemaal heel rommelig, maar precies zoals je dat ook eigenlijk wil met carnaval. Wat heerlijk. Dat echt? Heel gezellig. Instagram van de middagshow te zien. 538 middagshow check ja. het even op Insta. Uh, daar staat een uh, video van ja, het optreden van uh, Vandergoat. Ja. En na nou, een optreden was het. Nou, ja, dank dat jullie dit zeggen, want ik vond het ook uh, spannend om te doen, leuk om te doen. En uh, ja, binnenkort een unplugged album. Ja, nou ja, minstens. Uh, 538 middagshow op Insta, daar check je het. Diep in de nacht, voor ik je voel het ineens alsof ik bij je ben.